Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal explosies in Nederland blijft onverminderd hoog. Dit jaar waren het er al ruim 1300. Naar verwachting komt het aantal aanslagen op huizen en andere panden... bijna even hoog uit als vorig jaar. Toen waren het ruim 1500. De politie noemt het positief dat het aantal explosies niet verder groeit... maar vindt het aantal nog steeds enorm hoog. Volgens de politie is het fenomeen niet zomaar teruggedrongen. De aanslagen zijn soms het gevolg van criminele conflicten, maar in de helft van de gevallen hebben ze een andere oorzaak, bijvoorbeeld iets relationeels of zakelijks. In Zuid-Afrika zijn bij een schietpartij negen mensen gedood, tien anderen raakten gewond. Het geweld begon in een café in de buurt van Johannesburg en ging daarna verder op straat terwijl mensen vluchten. Wat het motief was is niet bekend. Volgens de politie zijn sommige slachtoffers willekeurig op straat neergeschoten. Het is het tweede geweldsincident deze maand in Zuid-Afrika waarbij veel doden vallen. Begin december kwamen twaalf mensen om het leven bij een schietpartij in de buurt van Pretoria. Australië houdt vandaag een nationale dag van bezinning na de aanslag op Bondi Beach een week geleden. Overal in het land worden de slachtoffers herdacht. Een minuut stilte is er gehouden en er worden kaarsen aangestoken. Vijftien mensen kwamen om bij de schietpartij. De Amerikaanse gezant Steve Whitcoff praat vandaag verder met Russische delegaties over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is niet bekend of er gisteren iets uit de gesprekken is gekomen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky, die niet bij die gesprekken is, wil Amerika binnenkort weer een gesprek met Oekraïne en Rusland samen. Het weer eerst bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door. Het blijft droog, het wordt 8 tot 12 graden.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 De laatste parkeer was toch volgens mij eh, op zondag dat het eh, kerst was, maar dit jaar dus niet. Ja, het kan ook in de war zijn, maar het is anders. In ieder geval eh, toch een aangepaste uitzending. En eh, ja, misschien eh, als de directie het goed vindt, dan eh, misschien wordt het ook wel uitgezonden tijdens de kerst zelf. Het is een beetje aangepast met een beetje kerstmuziek, echte kerstmuziek eh, en natuurlijk ook een beetje eigen repertoire. De kerst op ZFM Zandvoort met nu kerstmis in Zandvoort. Bijzonder goedemorgen. De dagen korte nachten lang, een koude wind maakt iedereen bang. Maar hier is warmte en een lach, de kerst nadert elke dag. Kerstmis in Zandvoort. just me Zoals in je dromen, zet de kaarsjes in de bomen, oh iedereen is tevreden, ga je mee, ga je mee, ga je mee, het is een feest voor iedereen, en je arm op weg is gelijk, het is een feest voor ons allemaal, kerstfeest kent iedere taal, het is er eindelijk van gekomen, ook al lijkt het op we dromen, ja iedereen is tevreden. Zie zo pijnen in de kerst van de landen van de zee En je handen, in de bolle de doe je geen graf Zo met z'n tweetjes, samen in een sleetje, gezellig met jou Zet hem op, zet hem op, zet hem op, ga mee maar op de fanzin. Met mijn handen, witte volle want de ging koud. Zo met z'n kindjes samen in een slientje gezellig met jou. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag schenken we aandacht aan de kerst. Want aankomende week is het natuurlijk kerst, het is al kerstvakantie. En met kerst wordt er vaak speciale kerstmuziek uitgebracht. Soms worden daarbij geluiden gebruikt die het beeld van een arreslee moeten oproepen. Zoals rinkelende bellen en zo. De muziek kan bijvoorbeeld een kinderkoor zijn of popmuziek, maar ook Latijnse zang. En enkele voorbeelden van traditionele christelijke Kerstliederen zijn natuurlijk Stille Nacht. In heel veel verschillende versies en ook verschillende geloopsversies. De herretjes lagen bij nachten. Eren zij God. Er is een kinneke geboren. Op aarde. Nu zijt welkom. En um, ja, natuurlijk uh, de profane kerstliederen. O Denneboom, Jingle Bells en White Christmas. En dan als we het hebben over de populaire muziek van deze tijd. Die op de radio hoort uh, is het natuurlijk Wham! met Last Christmas. Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. En Queen niet te vergeten met uh, Thank You. Nee, Thank God It's Christmas moet ik zeggen. En natuurlijk Urbanus heeft ooit een hitje gehad met uh, Bakken Vol Met stro. En ook wij hebben natuurlijk een hoop Nederlandstalige Kerstlieder. De volgende dame is uh, Willeke Alberti, eigenlijk een naam Willy Albertina Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Nederlandse zangeres en actrice. En ze is natuurlijk de dochter van uh, Karel Verbrugge, beter bekend als uh, de zanger Willy Alberti. En u hoort er nu Willeke Alberti op de muziek van Felice Navida. Hier is een heel, een hele fijne kerst u maar. Een heel fijne kerst. Een heel fijne kerst. Voor alle mensen op deze aarde. Een fijne kerst. Een heel fijne kerst. Een heel fijne kerst.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 Cause I... Oh, dat waren meerdere kerstplaatjes van uh, Willeke Alberti achter elkaar. Eerst hoorde u een hele fijne kerst op de muziek van Feliz Navidad. Daarachteraan uh, de muziek van Driving Home for Christmas. Alleen dan uh, met, uh, met Kerst wil ik bij jou zijn. En de laatste plaat van Willeke Alberti was uh, origineel Wonderful Christmas Time En zij zong daaroverheen Vrolijke Dagen. En de volgende artiest is Mankanelis. Pseudoniem van Cornelis Pieters. Geboren in Amsterdam. Op 16 december 1919, en al daar overleden op 8 oktober 1993... was een Nederlandse zanger van het Levenslied. En hij begon als bassist en werkte samen, vaak samen met zijn zwager. Dat is de accordioniste Johnny Meijer. In de jaren 50 nam hij het artiest naam Carlo Pietro aan... en ging onder die naam het Amsterdamse Levenslied vertolken. Totdat hij een motorongeluk kreeg uh, nabij Lyon in Frankrijk... en daar in het ziekenhuis terechtkwam. En toen bleek er uh, snel sprake van medische misser. Men was de tentanensprik vergeten te geven... Maar Mankenelis moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. En voor deze misser heeft Mankenelis toen de tijd 105.000 gulden schadevergoeding gekregen. En toen uh, luidde zijn bijnaam in de Jordaan. Mankenelis naar het populaire lied de begrafenis van Mankenelis van uh, Ferry van Deelden... En u hoort hem nu, Mankenelis, met het mooie kerstfeest. Als je ver van huis moet zijn, in Parijs of in Berlijn. Denk er dan vooral toch aan, met de kerst naar huis te gaan. Als je ziet hoe moeder bla, en de kerst komt oh, op je laag. Dan besef je meer. Kerstfeest thuis, dat vergeet je nooit. Het mooiste Huis. En de moeder die blij lacht omdat jij aan haar nog dacht. Als de kaarsjes branden gaan en zij snijdt de kerstkrans aan, dan bezet je meer dan ooit. Kerstfeest thuis dat vergeet je nooit. Het mooiste. In je oude huis, bij je moeder thuis. Een mooiste stuk der z'n iedereen. Hier je thuis, bij je moeder, hier je bij moeder alleen. niks maar, het is zo voorbij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 Het licht, de kerstboom staat op de dam De markt staat vol met krantjes en stol Het is druk in elk restaurant Het is de mooiste tijd, verlichting die schijnt verzang van het koor op het plein Met een pot augurken in de hand Zingen we zij aan zij De ringers na, ligt licht op de graad Door koud, kerst in Amsterdam. We hebben niet veel, maar hebben genoeg. Want we hebben elkaar. Zien met z'n allen handen, er komen fijne kerst en gelukkig nu. We zijn nu samen aan het einde gekomen. Wat was het, een prachtig jaar. Vloed, zweet en tranen, mooie momenten hebben we samen gemaakt En was dit nog herfst en nu is het kerst, de dagen vlogen voorbij Een pot augurken onder de boom, eentje voor jou en voor mij Giaccaro, moet ik zeggen, met uh, Kerst in Amsterdam. En daarvoor hoorde u uh, Jeremiah's B, oftewel beter bekend als Jerry B. Dus natuurlijk, uh, dat was uh, de broer van uh, de zangeres zonder naam. En hij is vooral bekend geworden van het duo Jerry en Mary Bay. En zo met haar onder meer nummers als de bedelaar van Parijs. En Jerry nam ook een, uh, een LP op waar hij nummers vertolkte van uh, Willy Derby. En u hoorde hem zojuist met vrolijk kerstfeest. En de volgende artiest, die drijven we regelmatig in dit programma... Hij heeft een heleboel mooie plaatjes gemaakt. We hebben het over Willem Sonneveld, beter bekend als Wim Sonneveld. Hij werd geboren in Utrecht als zoon van een kruidenier... genaamd Gerrit Sonneveld en Gertruiden van den Berg. Het gezin woonde boven de winkel in de Jan Pieterszoon Koenstraat, nummer 84. Het is maar dat u het weet. En in 1922 verloor hij op zeer jonge leeftijd zijn moeder. Na een schooltijd waarin hij steeds de uiting. Had hij een aantal weinig succesvolle baantjes. En in 1932 ging hij zingen bij de amateurzanggroep De Keep Smiler Zingers. Waarna hij in 1934 bij Fons Goos een duo vormde en optrad bij jubilerende verenigingen en instellingen. En later dat jaar ontmoette hij Huub Jansen, met wie hij na een reis door Frankrijk, en dat was in 1936 meen ik, in Amsterdam ging wonen. Eerst op de Westermarkt en later op de Prinsengracht. En uh, ja. Toen werd hij secretaris-administrateur, zoals dat zo mooi heette, van Louis Davids... waar hij kleine rolletjes mocht spelen en chansons kon zingen. En de rest is een beetje geschiedenis. U hoort hem nu, Wim Sonneveld, met een iets onbekendere plaat van hem. Ik voel me als een kerstboom. Luister. Er was eens een tuinder in Amstelveen... Die stiekem des nachts naar de stad verdween. En of het nou Pasen of Pinkster was, hij kijk zoals altijd diep in het glas. Allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee. Hij ging naar cafeetjes van lichtalooi.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 door het raam een nieuwsgierige blik. Het was ongelooflijk wat hij zag. Het kerstkind dat in een kruibbel lag. Allee, allee, allee, halleluja. Allee allee allee, allee, allee, allee, Hij zag daar zoals in het kerstlied staan. De engelen scharen in goudbrokat. de herders van het kerstverhaal, die zongen een schitterend kerstkoraal. Allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee,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 Is dat een droom? Ik heb geen werk en geen liefde. Mijn bed is een portiek. Daar lig ik onder kranten. Te snel valt zachtjes op mijn neer. Ik hoorde mensen spotten, ach dat doet zeer. Denk ik vaak aan vroeger, toen ik ook een moeder had. Waarom ben ik een zwerver? this Is dit het veel, er valt in een hut toch ook wel eens een traan. En waarom zou dat bij een zeeman misstaan? Dan is er de stem die je draadloos verbindt, je mag even praten met vrouw en met kind, dat is ook. Willy en Wilke Alberti met kerstmis op zee. Daarvoor nou, hoorde u André Hazen, senior, met kerstmis voor een zwerver. En de volgende dame, die kennen we allemaal. Gomp was na haar 40ste jaren als uh, zangeres. Ze was een van de, de beste vriendinnen van uh, Johnny Jordaan. En, uh, ja, en daar trad ze vaak mee op, begeleid door accordeonisten als Jan Schallig. En veel van haar teksten waren van de hand van Jaap Valkhoff. Haar grootste hit had ze met het nummer O Johnny... Dat was in 1956, dat gericht is aan Johnny Jordaan. Die antwoorden, op 1907, in, die antwoorden in 1967, moet ik zeggen, met het lied Tante Leen van Harry de Groot. Dat was de bekant van uh, een pikken En u hoort er nu Tante Leen, met, uh, met kerstmis ben ik weer thuis. Toen je wegging, vroeg je lachen. Lieve kind, waarom zoveel verdriet? Het is toch niet voor het eerst dat ik op reis ga. Ja vergeten doe ik er niet. Je moet er niet zoveel braken zeren. Ben ik weer thuis? In de kamer staat een kerstboom. Er is niemand die het ziet. En al is het nu dan kerstemis. De kaarsjes branden niet, ik zit in donk. and down.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 In een oude vuilnisemmer, mooi gemaakt met krep papier, staat het haast vergeten pontje. En nu te stralen van plezier. En een hele kleine jongen, staat dit. is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.